Morgen Zandvoort Je weet niet waar je hoort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 Ja, de, de topstars. De topstars waren dit. In de sneltrein dus de trein in zandvoort. naar Zandvoort. Nou, nou, we gaan euh, een, beginnen een aan een de tweede plan? uur, Ger. Uh, ja, met de tijd vliegt als Het is onvoorstelbaar. Ja. Uh, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zo praten met Suzanne Vrolijk van de Bibliotheek zuid Kennemerland over de Voorlezen express uh, Dan komt Karine Veren met haar tweede deel over Kees Verkade in Monaco. En we sluiten straks af met gorgen uh, martinez Calon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 En sinds kort zijn we ze ook in Zandvoort actief. Oh, wat goed zeg. Ja, ja taal, en, zit, taal, taal zit overal hè? in de muziek, ja, taal, in, in, wordt games, in de games, in de podcast, ja. in discussie ja, over de schermtijd en geklets aan de eettafel. Dus <laughs> uh, ja. ja, ik lees het op jullie site, hè. Dus, ja, ja, ja, ja. Dat, heb je, dat ja. heb je in de gaten. Ja, hij is heel slim, hoor, die Ger. Maar, <laughs> <laughs> Maar um, uh, uh, in Haalem is dat een su succes uh, momenteel? Ja,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 En daar worden prentenboeken op uh, echt voorgelezen met behulp van een filmpje of een animatie. Oh, yeah, yeah, yeah. En dat spreekt deze doelgroep uh, van, van drie tot acht jaar meer aan. Dat ze ook echt het beeld bij hebben. Yeah, yeah. Je hebt natuurlijk ook sites uh, als Storytel, waarin, Storytel uh, inderdaad, uh, uh, uh, luisterboeken worden, worden aangeboden. Tegen een bedrag per maand. Ja, zo'n 9 euro per maand. Ja, precies. Kun je dat ook doen. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook bij de bibliotheek doen. Dan, ja, dat is wel ja. handig natuurlijk. Dat is ja. zeker handig. Ja, ja. zeker. En uh, nou ja, goed voor jonge kinderen is het echt prentenboeken waarschijnlijk. Met platen ja. erbij. En dat je dat uitlegt. En dat ga je dan ook doen waarschijnlijk. hè? Als vrijwilliger. Ja, klopt.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 Ja, in Harlem hebben we uh, voldoende vrijwilligers. En ah. in Zandvoort zijn we net begonnen. Dus daar zijn we ja, vrijwilligersbestand aan het opbouwen. Nou, wellicht, dus we kunnen zeker nog uh, vrijwilligers gebruiken. Die begrijpen het nou, wellicht dat dit gesprek uh, uh, daaraan uh, meehelpt. Je kan je uh, aanmelden via de website, hè? Ja, freewaysexpress.nl. Yes. Of bij uh, bibliotheeksuitkennemeland.nl, die bestaat ook volgens mij. Ja, ja Klopt, hè? Ja. Oké, okay, nou. Hier? Eh, eh, nou ja, hier, hier is de bibliotheek, dat weet ja, je. Maar ja, we zitten te... bij de bibliotheek. <laughs> <laughs> maar, uh, uh, nee, Bibliotheek zuid die zit dus in Halen. Uh, Oké, okay, dat is, de, dat de, is niet de, deze. De website voor zuid ja, zeg maar. Oké. Okay. En, en ook Zandvoort. Goed, Suzanne, mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd? En, uh, ja, graag gedaan. Ik wens je nog een enorm uh, fijne weekend verder. Dankjewel, je wel, Oké, Dank dag Suzanne. Dag. Bye Suzanne, bye. Dag. bye. Dag.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 En um, ja, hier treden ze nog steeds mee op. Maar ik vind het knap. Liefdadigheid, et cetera. Wie dat ook deed, weet, weet ik eigenlijk niet. James Last, die, die, James Overlast. James Overlast, die ja. uh, hebben we ook gehoord inderdaad daarvoor. Goed, we gaan uh, zo direct door met uh, ons uh, tweede onderwerp in dit uh, tweede uur. Ja, Carina. want en die was In Carina, ja, uh, Monaco. In Monaco is ze geweest, bij Kees Verkade. Ja, nou en, niet bij uh, Kees Verkade, hoor. Want... Nou, nee, bij, bij, bij, ik denk dat ze graf over heeft gezien. Dat uh, zullen ja. we zo direct nou, gaan horen. Nou, heeft, en ze heeft natuurlijk.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 Nou, we gaan nog één plaat draaien voordat we... Uh, ja, dan gaan we praten. Uh, Gorge, uh, uh, ja. uh, Hij is al bijna duwen. aangeschoven. Het is een vaste heeft klant er wel geworden. In. Ik zie het al dat hij zin in heeft. Maar we draaien nog even één nummertje en dan gaan we afsluiten straks met uh, Gorge, hij, hij lacht ook altijd. Hij lacht ook altijd, ja. zeker. <laughs>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 Who's not in Schuitenmaker, heet deze vrolijke Frans. En het nummer is uh, geschreven door uh, Pierre Cardin. Abraham. Dat, uh, ik heb dat nummer nooit gehoord, de laatste. Nee? Heb je dat nooit gehoord? Ja, maar zeg maar. Je, ben, je hebt wel wat gemist, Hans. Want het is wel een hele grote hit, namelijk. Over grote hits gesproken. Is, uh, is, uh, hoe laat is het eigenlijk uit? Ja, het is, uh, het is uh, uh, tien over bijna op, kort half. We gaan uh, het tweede programma afsluiten met uh, Gorgen. Gorgen-Martinez-Gallon. Goedemorgen, Gorgen. Goedemorgen, heer. morgen, Gorgen. Dat klinkt heel <laughs> Dat klinkt, er, ja. klinkt als een lied. Ja, Ik merk Jorge. dat jullie Spaans had elke keertje beter. Ja, ja. Gorgen ja, ja, uh, kom... gaat morgen... Uh, <laughs> nee, Gorgen <laughs> gaat... Gorgen <laughs> gaat zondag... weer optreden in de krocht. Gorgen, <laughs> uh, morgen. Het is wel morgen voor Gorgen. Ja, het is nee, wel morgen, ja, nou, is wel moeilijk, ja. Ja, tuurlijk, ja. Morgen in de krocht om uh, <laughs> drie uur... Uh, Cuban Latin music, uh, uh, ja dat is morgen weer hè met uh, Cuba Latin de nieuwe Latin sounds. Wat ha gaat het worden? Vrolijke Cuban Latin ja, music. Ja, oh, ongetwijfeld vrolijk. <laughs> ja, ja. Maar wie kunnen we daar uh, zien? Uh? Daar komt uh, drie drie speciale gasten hè, ja. heel top uh, muzika muzikanten. En uh, nou, eentje is uh, Lucio Garcia. Uh -huh. Lucio Garcia is een Cubaan dat uh, sinds een tijdje in Lambont woont bijna nu, ik denk 30 jaar. En hij is bekend door de samenwerken met de topprofessionele muzikanten, een orkestra, eh, eh, hoe noem je dat, eh, van de orkestra, Concertgebouw, is ook yeah. bekend. Mm -hmm. En eh, nou, dan komt Paulina, Paulina Mais, is ook een Finlandesa, uh -huh. mevrouw uit Finlandia heel goede zangeres dat in Nederland is sinds ook bijna 20 jaar gestationeerd en ze zingen heel prachtig Cuban-Latin music. Moet je denken aan het repertoire van Gloria Estefan onder andere. Ja, ja. Ah, Gloria Estefan. Ja. Ja. Zij is toch Gloria Estefan is toch ook uh, uh, Cubaans? Is een Cubaanse vrouw. Ja, ja. ja. ja zijn van de Kubanen dat uh, van de Miami de Ja precies. Jaast. Miami machine <laughs> Heel ja. ja, klopt. Heel dat, dat allemaal. Ja, ja ach ja, maar, ja je uh, doet wat hè. Ja, je bent bijna allemaal professionele uh, muzikanten hè. Nodig jij vaak uit. Nee, dat is een statement. Dat is een ja. statement. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik vind belangrijk dat uh, podia is uh, voor waar de al de um, goede muzikanten dat uh -huh. niet alleen maar Marco Borsato of noem maar op. Eh, ook een mooi podium verdienen. Ja, ja, ja. En in die zin, wij doen de poging om al deze kwaliteiten hier naar Zandvoort te brengen. Ja, okay. En de Cubaanse, Lataanse, Amerikaanse muziek hebben zo goede exponenten van deze stijl. En ik vind het fijn dat ze komen eh, elke maand hier om hun bijdrage zeg maar, te, aan jullie te laten zien en te delen. Ja, heel mooi. En aan het jullie... is weer in de krocht? Ja, het is weer in de het krocht. Het is in he? de krocht. Eén van de laatste dingen in de krocht, ja. denk ik, hè, voor absolute, de verbouwing. Absoluut, absoluut. Dat zijn vind ik jammer. Ja, ja, <laughs> ja, maar zijn jullie er in april ook nog niet? We zijn zeker in april. in april. 21 april is uh, de laatste keer, de laat, uh, uh, ja. live concert in, in de krocht.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 Dat moet dan weer een jaar onderzocht worden waarschijnlijk. Ja, dan zijn ze weer een tijdje mee bezig. Dus het duurt nog twee jaar, nee toch? Ja, dus dat, ja, ja, dat met die jaar IEL... beginnen en dan... Uh... Die IEL mag je ook niet En jullie maken. gaan verhuizen dan naar de protestantse kerk, hè? Dan gaan jullie door waarschijnlijk, of niet? Nou, in, in principe, we, we zoeken nog eens even voor de juiste gesiekte locatie. En daar heeft niet mee te maken met uh, wat voor achtergrond de locatie is. Maar wel, belangrijk is de akoestiek. ...en de toegankelijk, toegankelijk, toegankelijk. toegankelijkheid. Ja. Dat <laughs> ja, mensen natuurlijk. kunnen zonder moeite daar naartoe. Ja, ja. En of course de financiële kant. Ja, Toen nu toe ja. zijn wij een jonge organisatie. Uh -huh. En wij proberen vanaf onze eigen middelen mensen daar naartoe te brengen. Dus als de, de locatie pff, van welke reden dan ook is een beetje te duur voor ons ja. <laughs> portfolio... Dan moeten wij keuze maken en ik hoop dat we blijven bij in Zaanvoer. Uh -huh. En zo niet, moeten we verhuizen naar andere steden. Ah, dat, is ah, jammer. Ja. dat zou je jammer zijn. Ja, dan mag je hier niet meer komen, Ponzi. <laughs> ja, mag je komen, <laughs> ja, hoor, je, je hebt altijd komen voor. Maar jullie hebben in de loop der tijd eigenlijk wel een, een, een mooi, uh, vast publiek uh, weten te. Uh, uh, creëren. Bedienen, ja, creëren. Ja, nou, nou, best zijn blij. Kijk, het is tot nu toe een soort uh, vooruitgaan, vanaf het begin. En dat is helemaal uh, mooi van, van alle onze, uh, hoe noem je dat, vermogen. Ik merk zelf dat het uh, publiek van Zaanvoort is nog niet helemaal die publiek dat nee. normaal zou naar het concert gaan. Dat vind ik voor Zaanvoort misschien een minpunt. <laughs> Onze publiek is eh, voor, voornamelijk vanuit eh, Harlem, oh, ah. eh, eh, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Je dan ja, daar okay. komen mensen eh, speciaal voor ons. Want, eh, maar Echt? ik hoop dat eh, in voor mensen, nou niet, niet zoveel mensen weten. Ja, dat maar die dat van, die, uh, die jazzconcerten en jullie concerten. Dat dat door Sanford ook wel goed bezocht werd. Ja, ik, ik, ik denk van wel. Kijk, de, de, de jazzconcert is behoorlijk bekend. Ja. Ze hebben meer dan tien jaar er waren. Ja, dat is ook, en natuurlijk ja. zo goede programmeer en uh, goede gasten. En, en dat verdienen ze zeker. Ja, ja. En bij een, een organisatie ongeveer dat één jaartje nu is... En tot nu toe hoeven we niet te klagen. Nee, dat is mooi. Maar het zou mooi zijn als uh, vooral de publieken van, van de bewoners, meer op de hoogte zijn van wat gebeurt daar. En daar kunnen ja. we meer van genieten. Ja. Op uh, welke website kunnen ze dat uh, uh, bekijken? Bookinglatinmusic.com Oh ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dus uh, BookingLatinMusic.com Dat is ook.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 Zou jij iets voor ons kunnen spelen? Wat we morgen een beetje kunnen verwachten? Hmm. Nou, je moet erover nadenken. <laughs> <laughs> nou, ik, ik moet erover nadenken. Want dat is niet mijn... Ja... Nou, mijn... diegene heeft de verantwoordelijkheid ja. voor het programma. Ja. De voerende zijn mijn collega, niet ik. Okay, dus ja. ik, kan, ik kan altijd daar zijn voor eventueel toevoegen, uh, iets maar in principe het is het heel moeilijk, want ik zelf weet niet wat de hier gaan ze voor oh, okay, jullie spelen. Okay. ja, ja. Maar... maar ik denk in de richting van Cuban-Latin-Music natuurlijk. Ik dacht dat jij heb... de, de art director wordt, dat jij bepaalde wat ik <coughs> is. Nee, dat is niet zo. Nou, maar, maar Ro Rota, dat bepaal ik nee, wel. Ik, maar ik vind het fijn je. om de muzikanten de ruimte te geven dat ze kunnen vanaf hemzelf eh, eh, houden en geven wat ze willen, echt ja, graag ja, naar jullie. Ja. Maar goed, het wel in staat om iets leuks te spelen we gaan Maar laat het alhoorgen. Die liedje heette Cuéntame. Cuéntame, tata tira tapa. Para papi rararara. Para va papi rararara. Cuéntame, tata tira tapa. Y yo va. Y yo va eh. Y yo va. Y yo va eh. Iowa, Iowa, Iowa, Iowa piru pupu. Pi, pu. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, Sanfor, cuéntame qué te pasó. Estaba allá en la playa jugando con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 La lotería me dejó pela por ti, mami. Chao, chao. Tiki, tiki, tiki, tiki. Chao, chao. Tiki, tiki, tin Chao, chao. Tiki, tiki, tiki, tiki. Chao. Chao, chao. Tiki, tiki, tiki, tiki. Chao, chao. Tiki, tiki, tin Chao, chao. Tiki, tiki, tiki, tiki. Tintin. Y yo va, y yo va, y yo va, y yo va. Y yo va, y yo va, y yo va. Ja, Cuéntame. Wow, dat is heel verstandig. Ja. Uh, het is een bekend is een nummer, hè, dit? Gewoon, uh, bij de Rebel Race Café. Het is een ja. bekend nummer, hè, dit. Ja, het is een bekend nummer. Ja, ja. Kun je iets vertellen over dit ja. nummer? Is het echt een echt Cubaanse nummer ook? Het is een Cubaanse nummer. <coughs> dat uh, bijna, nou, denk ik, 40 jaar misschien is gepopulariseerd uh, repop door de orkesta Los Bambang. Ja. Formel. En dat gaat om, ja, gezelligheid. Over de iemand die naar de, naar de straat ging. En daar heeft ze een krab. Heeft ze een beetje... Oh ja. <laughs> dat gaat over mij, maar de essentie is dat. Tikke, dikke dikke die is ja. het wat de prikken geven. Oké, okay. ja, mooi, mooi, mooi. <laughs> ja, je, je... maakt even wat foto's. Die uh, kunnen we misschien later ook bekeken Oh ja, ja, uh, mooi, uh, mooi, uh, mooi. Vertel nog even wat uh, over jouw koor in Haarlem. Doe je dat al, al, al een hele tijd met, met je koren? Loopt dat goed? Ja, de koor lopen heel goed. Ja? absoluut. Da Dankjewel Dank je wel om mee te vragen. Is dus niet kort draaien, hè? Nee, nee, nee. ik heb een koor. Koor. Niet koor. Nah, de de uh, Coro Kantor. De Cuba, Coro Cantora, Cubans ja. latin koor van Nederland, heet Coro Cantoro. We zijn nu bijna 22 jaar mee bezig. 22 jaar, al? Oh. 22 jaar. Um, ja, ja het, is, uh, het is een heel inspirerende uh, omgeving waar mensen kunnen veel van de Cubans latin amerikaanse muziek leren. En natuurlijk. Na, na,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 La esencia de un buen cubano Lleva la combinación De un mundo muy africano Combinado con el español Europeo, indio, asiático Latinoamericano El Eguato El lego soñaña el lego y el lego soñaña y allá rompe el lengua to y el Po ay, ay, A ustedes quiero cantar Yo vengo de Cuba del Caribe con un mensaje musical El ewato el y el ewato y el lengua soñanya y de el nou geweldig, geweldig, geweldig. Goed, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartstikke bedankt, Gorgen, uh, voor uh, jouw bijdrage. Weer. Prachtig, dankjewel, dankjewel heer. En je mag altijd in onze uitzending komen, dat weet je. We gaan uh, bijna afsluiten. Uh, morgen is er de winter track walk. Ja, dan kan je op circuit lopen. En, uh, en dan moet je even kaarten aanvragen op uh, circuit, uh, de, circuit de website van het circuit. Ik gewoon. Ja, gewoon circuitzand.nl. Uh, ah, nou, eh. nou, volgende week begint uh, de Formule 1 uh, uh, seizoen. Dus, en dan uh, hebben we in uh, Rebel Race Café. Uh, die hebben natuurlijk een, een aanbieding. Uh, Klopt dat Marcel? Jazeker. En hoeveel, uh, hoeveel betaal je daarvoor? Hier betaal je een 29,5. Dat is inclusief dranken. We krijgen een lekkere goed vooraf met koffie. Lekker. We doen hapjes, lekkere hapjes. Op een nou, kijk eens aan. Zijn. Ja, kijk eens aan, jongens. Hier moet je zijn. Hier, Hier moet, moet je zijn, zijn hè. Ja. Race Café. Dat is twee keer op zaterdag. zaterdag. Twee keer op zaterdag. zaterdag. En dan Saudi-Arabië op ja. zaterdag. En daarna gaan we ja. naar de zondag. We gaan afsluiten. Cor Draaier, hartstikke bedankt voor jouw muziek en de techniek. Ger, jij ook bedankt. Jij ook bedankt, Hans. Ja, nou, dankjewel. En tot de volgende en, uh, keer. De redactie was ook van mij. En, ja. Uh, ja, we gaan naar nou, je bent gewoon heel goed bezig. Nou, lekker man. Ja. <laughs> ja, ja. Hmm. Ja, ik zou okay. zeggen, maak er een tot bijzonder mooie dag van. Oké, okay, bye bye. Ciao. Zon, zee, strand. Belevert ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. Goedemorgen, Zandvoort.